Goedemorgen, ik ben Dilketeertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas een beetje op als je zo op pad gaat, want het waait nogal hard. Dat zorgt op sommige plekken voor overlast. In onder meer Brabant en Utrecht waaien de bomen om. En ook op het spoor zijn er problemen. Zo viel de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda uit. Voorlopig geldt voor Noord-Nederland nog code geel. Daar kun je last hebben van zware windstoten. Ook aan de kust gaat het behoorlijk tekeer. In de Tweede Kamer begint over iets meer dan een uur het avondklokdebat... Wat premier Rutte betreft komt hij er. Of is het niet echt van harte? Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Maar de maatregel is volgens hem wel nodig om een derde coronagolf te voorkomen. De rest van de Kamer moet de avondklok ook nog een goed idee vinden. Het lijkt erop dat zij er straks mee akkoord gaan. Wetenschappers in Oxford zijn druk bezig nieuwe versies van hun vaccin te maken. Die moeten ook beschermen tegen de coronavarianten uit Zuid-Afrika... Brazilië en het Verenigd Koninkrijk, meldt een Britse krant. Intussen wordt hier in Nederland versneld geprikt. Mensen van 90 jaar en ouder worden vanaf komende week ingeënt. Minister De Jonge gebruikt de vaccins die klaarlagen om mensen hun tweede prik te geven. Een middelbare school in Hoofddorp zet oud-leerlingen voor de klas. Bijvoorbeeld om docenten te ondersteunen die door corona minder makkelijk les kunnen geven. De oud-leerlingen surveilleren bij toetsen en staan soms ook voor de klas. Rosalie is een van hen. Het is soms wel gek, omdat ik natuurlijk in juni pas mijn diploma heb gekregen. Dus soms zitten er leerlingen in de les die eigenlijk net zo oud of maar een halfjaartje jonger zijn. Dus dan is het even zoeken, maar het is op zich ook wel heel leuk. En ik heb ook leerlingen die ik een paar jaar geleden leerlingmentor voor was. En die zie je dan nu een paar jaar later... Dus het is ook gewoon heel gezellig. En los van gezellig is de school er ook hartstikke blij mee, zegt de co-rector. Mensen zitten uh, thuis voor quarantaine of mensen zitten ergens anders. Of, uh, ja, het is echt te druk nu. Uh, dus uh, is het gek? Nee, het is uh, heel fijn eigenlijk om, uh, om extra paar handen te hebben. Ook op de school zijn ze zelfs zo enthousiast dat ze erover nadenken om de oud-leerlingen ook na de coronacrisis een lesje te laten geven.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 No, man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 The one you want to know before the night is done. Show you down, baby. I'm a crystal sipping master. Show me what you're after. Need no jiggalos. Ever found someone to handle me? Can you handle me? Baby, show me what you need. to feed The visions I keep my visions to myself Thank <laughs> you.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 Nio, met zo so sick. En uh, ja, we hebben nog een, uh, een, uh, een uurtje. Zo, zo gaat-ie. Hey, we hebben nog, een, uh, nog ongeveer een minuutje tot, uh, tot het nieuws in het verkeer van, uh, van tien uur. Dus ik dacht, nou, om uh, in plaats van nou nog een uh, nummer helemaal te starten... waar we je de halverwege weer uit moeten trekken... terwijl je er net lekker in zit, dat is natuurlijk zonde. Uh, dus ik denk, nou, die minuut, die kunnen we ook nog wel vol praten, natuurlijk. Dus... Uh, na het nieuws en verkeer is er een nieuwe aflevering van Dromenzee hier op ZFM. En uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd of je deze nacht een beetje overgeleverd hebt. Ik heb echt licht geschud in mijn bed. Ik werd echt om vier uur opeens, zat ik rechtop, omdat het echt knetterhard waaide. En uh, door Storm Christophe. En... Uh, heb jij dat een beetje overlegd? Liggen de pannen nog op je dak? Of uh, heb je ook een uh, slapeloze nacht gehad? En uh, nou, hoe, uh, je, hoe gaat het een beetje met al het nieuws van gisteren? Er is natuurlijk heel veel gebeurd gisteren. En heel veel nieuwe maatregelen weer aangekondigd. Nou, daar gaan we natuurlijk allemaal over praten in de Romezee. En uh, we sluiten weer af met een corona-vrij half uurtje. Dus heb je daar nog suggesties voor, dan uh, laat het ons ook vooral weten. Dan, uh, dan zetten we dat allemaal achter elkaar. En ook wel leuk, in het tweede uur praten we met de Zandsportse modeontwerper Ilya Visser. Uh, wat hebben we nog meer? De top wie wat waar. De laatste nieuws. Maar genoeg redenen om te luisteren. Dus uh, hopelijk zie ik je aan de andere kant van het journaal. Voor een nieuwe aflevering van Romezee. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.